Clemens Peters met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij gisteren op een zorgboerderij in Alblasserdam... stuurde enkele minuten voor zijn daad een e-mail aan de redactie van RTL Boulevard. John S. kondigde daarin niet zijn daad aan... maar bekende wel de moord op een schoenmaker in Vlissingen eerder die week. In de mail zegt S dat hij al tijden kampte met psychische problemen en dat hem geen zorg werd verleend. Na het sturen van de mail schoot hij op de zorgboerderij twee mensen dood. Ook werden twee mensen zwaar gewond. S schreef in zijn mail ook nog dat het dodelijke slachtoffer in Vlissingen min of meer willekeurig was. Hij had de man in een chatroom voor homoseksuelen ontmoet en doodde hem om zijn wapen te testen. Alle vrouwen, kinderen en ouderen zijn inmiddels geëvacueerd van het terrein van het azostalfabriek in Mariupol. Dat meldt de Oekraïense vicepremier Irina Verestchuk. Eerder vandaag meldde het hoofdkwartier van de Territoriale Defensie in de zelfverklaarde Republiek Donetsk dat er nog eens 50 burgers uit de zwaar bevochte azostalfabriek in Mariupol waren gehaald. Gisteren meldden zowel Oekraïne als Rusland eveneens dat er 50 mensen gered werden. Het Oekraïense leger zegt dat het opnieuw een Russisch vaartuig in de Zwarte Zee heeft vernietigd. Op ongeverifieerde beelden op Twitter werd de aanval op een landingsvaartuig getoond. En daarvoor zou een zogeheten Bayraktar-drone zijn gebruikt. Eerder bracht het Oekraïense leger het vlaggenschip van de Russische marine de Moskwa in de Zwarte Zee tot zinken. De EU-landen zijn het nog niet eens over een snelle Russische olieboycott. Hongarije, Slowakije en Tsjechië liggen dwars... omdat zij in hoge mate afhankelijk zijn van Russische olie. Om het sanctiepakket te kunnen uitvoeren waarvan het olieverbod deel uitmaakt... moeten alle EU-landen akkoord gaan. En het doel is om dat pakket nog dit weekend af te ronden. Het weer. In het zuidoosten nog stevige regen en onweersbuien. Het wordt wel overal droog vanavond en dan koelt het af tot een graad of 4. Morgen droog en zonnig en maximaal 20 graden.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 ZFM Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond... 9 tot tot zijn we bij met het eerste uur de beste van Dance-arabie een beetje pop dus door de laatste shownieuws, de party-update en de 10 boven beste plaats van de dansgroep, straks in de tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes, en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië, met het beste van de clubs van DJ Kavanskelly, ja, zaterdagavond hè, lekker feest, we het weer is, uh, ja, we zitten toch weer een beetje in de zomerperiode, hopen dat we het een beetje lang volhouden, afgelopen week hadden we natuurlijk bevrijdingsfestivals, dus het was allemaal een heel groot succes, behalve in Groningen geloof ik, want daar moest je fijn Euro betaald om naar binnen te komen. Maar is het te weinig geld komt, allemaal door de coronacrisis. Zie je, we hebben z'n antwoord zo prins Simone Pigliari. Met Don't Love Me, de vocal version. Onderweg zometeen uh, Seb Junior, Ook Stylo en Space Motion. Die hoor je nu met Modan. En het is een, uh, ja, een iets andere versie als die je kent van uh, heel wat jaartjes geleden. Pak een beetje 15 jaar geleden kwam hier het ook uit. Was de mega-hit. En uh, nu een iets ander jasje, iets rustiger, maar hij blijft lekker tropisch. Stylo en Space Motion met Modan. right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C. C. C. C. F. M FM, M En daarvoor horen we Sap Junior met Together in Heaven. Nou, ik hoop dat je daar nog niet uh, aan toe bent, want uh, hè, er valt nog genoeg te beleven. Zeker deze zomer uh, met de festivals. Alhoewel, uh, organisators van grote festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Pinkpop kampen net als theaters en poppodia's met flinke personeelstekorten. Een deel van de medewerkers heeft de branche de afgelopen twee jaar verlaten, die is niet meer teruggekomen sinds de corona, hè? Voor organisaties van Lowlands en Down the Rabbit Hole is het tekort aan personeel dit jaar een belangrijk thema. In onze branche werken veel ZZP'ers en die hebben tijdens de coronacrisis noodgedwongen ander werk moeten zoeken omdat er geen festivals meer waren. Hebben we hebben nu een andere baan, dat merken wij, zegt de woordvoerder tegen persbureau ANP. Het gaat daarbij om technici en beveiligers, maar ook om medisch personeel of mensen achter de bar. En uh, ja, de woordvoerder spreekt voor een hele grote uitdaging, want ja, op de vergunning staat beveiligers zoveel en je zoveel. En uh, ja, en dan moet je natuurlijk genoeg barmensen hebben, want ja, als jij op een feestje bent wil je natuurlijk uh, een drankje hebben. Dus uh, ja, het wordt allemaal een beetje spannend. De organisatie van Lolen, dat in augustus wordt gehouden, ligt momenteel op schema... Op eenmaal met de werving. We verwachten wel dat het goed komt, maar er moeten zeker nog mensen bij. Het vergt iets meer aandacht dan de voorgaande jaren. Dus uh, ja, we hopen dat het allemaal wel goed komt. De Pinkpop, die kampt ook met tekort aan beveiligers en opbouwers, want die opbouwers zijn ook weer heel belangrijk. Net als de beveiliging, maar die opbouwers, die moeten toch die podia's bouwen en die hekken om dat evenementje zetten. Dus uh, ja, het is nog allemaal heel erg spannend. En de helikopter van Duncan Lawrence, die is afgelopen donderdag middag voor ongeluk aan het verkeerde bevrijdingspop gevlogen. De zanger en de ambassador de deur van de vrijheid moest optreden in Rotterdam, maar werd naar Den Haag gebracht. Ja, uh, ik weet niet of je wel eens in een helikopter hebt gezeten, maar uh, ja, voor mij ziet alles daar het, het, hetzelfde uit. Dus ja, waarschijnlijk dachten ze dat is uh, Rotterdam, maar ja, iets te vroeg. Je had nog even een paar kilometer verder naar het zuiden moeten vliegen, maar uh, ja, hij kwam dus verkeerd aan. Dus uh, hè? ja, Den Haag. is <laughs> dus vlakbij Rotterdam, maar niet de plek waar hij moest optreden. En uh, de organisatie van uh, Festival Lowlands heeft dan personeelstekort, maar uh, ze hebben wel zonnepanelen op het parkeerterrein gezet. 90.000 zonnepanelen. De Solar Carport is gebouwd in Biddinghuizen... bij het festivalterrein waar Lonelys in augustus plaatsvindt. Het is een initiatief van Festival en concertorganisator Mojo... en energieproducenten Solar Views. Ja, je ziet het tegenwoordig steeds meer. Hè? Ik weet niet of je op uh, ja, het eind van de boulevard... Hè? Bloemendaal Strand, daar hebben ze ook allemaal... Uh, ja, je auto's staat uit het zonnetje. Maar ondertussen wordt er ook stroom verwekt... en uh, jij betaalt voor je parkeervakje... en ondertussen eh, wordt er ook stroom opgewekt. Dus uh, ja, dat is de toekomst een beetje... Tief en voor de glue in te Veld Het Veld is tijd voor muziek. G.W. Harrison en DJ Ray met Feel For You. Jordi hier in de Nightwalk. Yeah.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 Dat was Saul Drifter met Bodywork, de Mike Miltrain remix. Het is, ja... Uh, yeah. Gerrits hè, UK Gerrits, wat je hoorde. En voor uh, Juras en Andros met This Funky. zand antwoord, de Nightwalk, zaterdagavond. Het is vandaag 7 mei en het is even tijd voor de party update Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond. Nou, als eerste beginnen we met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint op 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In natuurlijk de Escape in Amsterdam op het uh, Rembrandtplein. als je dat nog niet wist... En voor meer informatie check de website escape.nl. Natuurlijk met onze eigen zandvoortse Raymundo. Hij doet daar de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Pieter Dash en Lucas Veen. En de is Janto. En natuurlijk, Raymundo is de hoofdacte, uh, Daro, eh, resident DJ. Dus uh, Brainwash vanavond in Escape in Amsterdam natuurlijk. En als we even doorlopen, aan de rechterkant hebben we Club Air. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint een uurtje in, dat begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website uh, throwbackafgekort.nl of air.nl. En uh, ja, ik heb geen idee wie die draaien, welke ik je vertelt, dat het allemaal R&B en hiphop is, wat je daar kan verwachten. En nog zo'n feestje is encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint de rotte klok van middernacht. Ancor, eh, ook hiphop en R&B. En voor meer informatie. Ancor Amsterdam aan elkaar geschreven. Dus Ankoor Amsterdam en dan .nl. Of uh, melkweg.nl, vind je ook al die informatie. En ook daar dus hiphop en R&B. En vandaag hadden we weer een festivaletje vlakbij. Het span Festival. Begon vanmiddag om, uh, om twee uur. En het duurt tot elf uur vanavond. En dat is allemaal op het buitenpark van het Correndon Plaza Amsterdam Schiphol Airport. Dat zit op de als je op de snelweg a 9 rijdt, dan kan je dat dan zien. Oh ja, kan je het zien. Hè. Je komt heel veel eerst voorbij het mooie vliegtuig. Hè, wat Corandone in de tuin opstaan. En uh, daar is dus een feestje. En uh, onder andere Busy, Afro Boos, Afro Bros moet ik zeggen. Robin Roxette, Jason Emmanuel, Travassi komt voorbij La Rouge, Linquenza, Gio En Keizer, Mike Motion, MC Marble en, en nou, nog veel meer dat allemaal. Uh, check gewoon even de website uh, spangfestival.com en het duurt toch tot 11 uur vanavond. Gaan we terug naar de muziek, want avonds luister je natuurlijk naar de, naar de radio CFM antwoord, De Nightwalk met nu uh, toch een white labeltje. Back hier in de Nightwalk.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 Swords. Op de festivals natuurlijk op de radio en op de streams. Deze week op 10. Sally C met downtown. Op 9. Another met Black Box. Op 8. Stardust, Die versie uit de 2019. Met Music Sounds Better With You. Op 7. Cassie met That Sound. Op 6 deze week uh, Darius Erossian. Met Back in the Dance. Op 5, Hot Sins 82 met Out the Door. Op 4, Kasim en Tamika Tian met de release. Op 3, Jack Back met Feeling. Op 2, deze week, Earthen Days met de Rhythm. En uh, deze week een nieuwe nummer 1. Vorige week was het nog Jack Back met Feeling. Maar nu is het uh, Jamie Jones, My Paradise. Ik moest het verwenen. Het is een oude gouden klassieker in een uh, nieuw jasje gestoken. Ik vind hem een beetje rustig. Maar klinkt zeker lekker. Je hoort hem nu hier op CFM Antwoord in de Nightwalk. De nummer 1 in de Nightwalk 10, Jamie Jones. or hate me you either love me or want me you which one it will be. make a decision my time is valuable to me and you are wasting my energy either love me or hate me choose why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 shakers met I Got the Soul. En daarvoor worden we Kit Master's met Alright. Dat tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet gebeurt? Zou meteen het nieuws zijn, weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse. Met zijn Global house vibes En straks in de het de derde uurtje alweer. Dit was het eerste uur. Dus zometeen de tweede uur. DJ Mouse En de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club. Italië Italië, Met DJ Kavos Kelly. Ik laat je achter met uh, Paul Spencer. Met What do you. Uh, what do you to me? Nee, What you do to me. Het is net andersom. What you do to me. En misschien nog zometeen Aqua Syn Gas. En Antonio Clamaran... Met Everybody's Pumping. Ik zeg tot zometeen. Na de break.